levert aan huishoudens, maar die bedrijven krijgen geen overheidsgeld om mensen te kunnen compenseren. En dat vindt dit energiebedrijf ook vervelend. Deze mensen rekenen er allemaal op. Deze mensen zijn allemaal gedupeerd, worden geconfronteerd met hogere energielasten. Maar wij mogen het niet uitkeren. Hoe kwam je erachter dat u niet die 190 euro kon uitkeren? Tijdens het aanvraagproces bleek dat wij een vinkje misten. En dus niet de 190 euro per kleinverbruik aansluiting konden aanvragen. En dat is niet de enige groep die buiten de boot valt. Als je veel energie verbruikt of je deelt je aansluiting van je studio, bijvoorbeeld met medestudenten, dan heb je ook pech. Een kind van twee is vanavond overleden nadat het te water was geraakt in Doesburg. Dat meldt de politie. Die verstuurde eerder vanavond een burgernetmelding over de vermissing van de jongen. Later kregen de hulpdiensten een melding binnen over een persoon die in het water was gevonden. Het kind is nog gereanimeerd, maar dat hielp al niet meer. En het is een van de bekendste Sint-films. Het Paard van Sinterklaas... over het Chinese meisje Winky, dat het Sinterklaasfeest probeert te begrijpen. De film won veel prijzen en werd internationaal ook verkocht. Maar de film is 20 jaar oud en zit vol met zwarte pieten. En dat vinden de makers niet meer van deze tijd. Daarom zijn ze nu op zoek naar sponsoren, zodat ze de hele film opnieuw kunnen monteren. De producent zei eerder al dat ze niet meer willen dat de film überhaupt wordt vertoond. En voor de liefhebbers van Rioja-wijn uit Spanje is het heel even zuur, want een groot deel van de oogst is mislukt door de droogte. En dat net met het weekend voor de deur. Van de week is mooi weer dus gaan we zitten met zo'n twee die chips erbij, wijntje erbij, lekker. Toch is er hoop, Spaanse wetenschappers experimenteren nu met een kloon van de Tempranillo druif En die zou beter tegen de droogte kunnen en de wijn daarvan smaakt volgens finologen bijna hetzelfde. Het weer. Er komt een helder nachtje aan. Lokaal kan er wel wat mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 5 graden. Morgen een droog dagje en dan zo'n 12 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it. There is no last good will always be with you. It doesn't matter. And honestly, it gives you strength. You can't break my heart because I was never in love. You can't break my heart because I was never in love. In the moment with you. Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra. en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een nieuwe asielwet aan. Grote kans dat het kabinet er maandag uit is, zeggen Haagse bronnen. Gemeente zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het weekend in. Please fasten your seatbelts. Be prepared to go on our island.